Jobboot met het NOS-journaal op een campus van de Universiteit van Anbar in Ramadi. Intussen zijn gevechten uitgebroken tussen de aanvallers en bewakers die de universiteit probeert te heroveren. De aanvallers gebruiken de studenten daarbij als menselijk schild, meldt CNN. De gijzelaars zouden leden van de terreurorganisatie ISIS zijn, dat banden heeft met Al-Qaeda. Er zouden ook explosies gehoord te zijn. De VVD is tegen een hogere belasting op vermogen. Fractievoorzitter Zeilstra zegt in de Telegraaf... dat je dom bezig bent als je vermogen meer gaat belasten. Volgens hem wordt door mensen met vermogen... juist meer geïnvesteerd in de economie. Onlangs pleitte de PvdA-leider Samsung voor een belastingverschuiving... waarmee arbeid minder en vermogen meer wordt belast. Ook de VVD wil de kosten op arbeid verlagen... en het belastingstelsel vereenvoudigen. Maar de coalitiepartners denken heel verschillend... over de manier waarop dat moet gebeuren. Veel mensen zijn vanwege het zomerse weer op weg naar de kust. En dat levert files op. Op de wegen naar het strand in Zeeland en Noord-Holland is het bijzonder druk, meldt de ANWB. Naar verwachting nemen die files de komende uren toe. Zo wordt er langzaam gereden op de 2N201 en de N200 naar Zandvoort en Bloemendaal. En staan er volgens de ANWB op de A58 richting Vlissingen en de N57 naar Brouwersdam de eerste serieuze strandfiles. Het ministerie van Defensie rijdt in oktober de militaire Willemsorde uit aan Afghanistan-veteraan Gijs Tuinman. De jarenlange procedure zou daarvoor bijna zijn afgerond. Tuinman krijgt de Willemsorde onder meer voor heldhaftig optreden in Afghanistan. De onderscheiding wordt zelden uitgereikt. De laatste keer was in 2009 aan Marco Kroon en dat was voor het eerst in 54 jaar. Het weer volop zon, maar ook hier en daar wolkenvelden. Bij een oostelijke wind wordt het 25 graden op de Wadden en 29 tot 32 graden landinwaarts. Vanaf vanavond toenemende kans op buien, mogelijk met onweer. Morgenochtend eerst nog kans op een lokale onweersbui. Later op de dag overwegend droog en zonnig. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Youna. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Verderop bij de afwitbundsgrootte nog eens 2 en bij knooppunt nog eens 3. Richting Amsterdam tussen Meer en Muiderslot 2 kilometer. Op de N57 Rotterdam-Brouwersdam tussen Brielen en Hellevoetsluis 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alles langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZfM.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 er was er ook een die met pak bij en die leek precies op een jeugdkik van mij. Weet je nog wel, oudje? Oh, Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet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 De trap. Nou, dan, de een kleine muis op plopjes. Plopjes. Nee, Het is geen grap, geen vak, klip, klippen, ik klap ook een trap. Oh ja. Maar muis kreeg een veveling en al een gezond. Dus aten de muisjes, besluitjes met muisjes En iedereen zong toen, wat is er toch been? Een muis in een molen in molen te zijn Ik zag een muis, waar? Daar op de trap Werd vreselijk groet. De molen naar vluchten. Hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat, Wat is het toch een? Een muis in een molen in mogen te zijn Ik zag een muis, maar daar op de trap. Waarop de trap. Nou daar, een kleine muis op groepje. is geen grap. Geen grap, klik, op de trap.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 Ik een geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. Nederlandse zangeres en bekend onder artiestenaam Riek en heeft als bijnaam de Jordaanprinses Rika Janssen werd in de buurt van de Jordanen geboren als dochter van een vishandelaar. En ze is de jongere zus van Maria Janssen, die als Maria Zamora groot is... scoren met uh, Mama Elbion en Suke Suke. En als jong meisje viel Rika in de Gelderse Kade en hield daar tyfus en de ziekte van Wijlen over. En in het ziekenhuis verloren ze haar, maar later groeide die weer aan... en vanwege die kleur daarvan kreeg ze de bijnaam Zwarte Riek. En daarvoor hoorde jullie jouw valk met Hey Hippe Vogels. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. Tot om 12 uur hoort u alleen maar mooie Hollandstalige muziek... van de jaren 30 tot en met de jaren 70. En de volgende dame, die nog steeds actief is in de muziek is... Willeke Alberti, zong ooit... Lang geleden samen met de vader. En nog uh, niet zo lang geleden zong ze met haar zoon samen. Wilke Albert, u hoort u met Ricky. Ricky. Schat, die andere schat, die lijkt precies op ma. Pa, pa, pa, pa, da, pa, pa, pa, pa. het echtpaar, de wit belde midden in de nacht.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 dan steeds een extra kus als lontwaar. Ja. Twintig kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig kindjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een dik neus, daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa. pa, pa, pa, pa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 Daarom lijkt ze precies op ma, en die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa. En daarom halen we die kraan van taan, Wie is toch Laat die vent? Lat die ga niet opstaan. Haal hem er weg, doe wat ik zeg, gooi hem uit de dek. Wie is hier aan de waterkraan? de kraan? Waterkraan, de waterkraan. Die heeft water bij de kraan de maat de Ik zit hier al de hele dag. Hela hola, maar als ik eens wat zeg, mag. Hela hola, het is mij zeker niet gebeurd. Want alle dranken zijn dood. Wie is hier aan de bovenlijnde water? The Hier voor het laatst geweest, Hela Hola. Ik hou niet van een waterfeest. Hela hola. Ik neem het nu niet langer meer. Dus vraag ik voor de laatste keer. Wie, Wie is hier aan de volgende bij de waterkraan? De waterkraan, de waterkraan. Wie heeft natuurlijk water bij de wijn. trio, met daarbij de waterkraan. Het cocktail trio was een bekend zangtrio uh, van populaire Nederlandse liedjes in de jaren 50, 60 en 70. Bekende liedjes van het cocktail trio zijn onder meer Hup uh, uh, Hup uh, Hup, Het Vlooie Circus, Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien, het nummer Kangroe Eiland en Badje 4. En beter bekend als Levende Man die het bier uitvond. En voor de cocktail trio hoorden u jonker en de joffers met twintig kleine vingertjes Zometeen heb ik klaarstaan voor u de Limburgse zusjes met een vaarwel, mijn schat. Maar eerst die Walter en de kikkers met IHA Honnepon. IHA Honnepon, wat ben je mooi in je nachtjapon? IHA Honnepon, wou dat ik jou?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 Want, tussen ons beiden. jouw liefde was. Maar hij Ik zeg vaarwel. Niet verliek, niet Vergeet me snel. Niet verliek, Ik zeg vaarwel. Niet verliek, niet Vergeet me snel. Wat we doen, wat we doen. Wat we doen, Vaarwel mijn schat. Ga je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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. in Camarina, met vakantie voorbij. En ook hoor u nog de Limburgse zusjes met vaarwel mijn schat. De volgende formatie, of eigenlijk moet ik zeggen een koor... Sweet 16 was een Nederlands meisjeskoor... dat optreden tussen 1952 en 1972. En het eh, kreeg bekendheid door regelmatig optredens voor de NCRV Radio. Het meisjeskoor Sweet 16 werd opgericht door Lex en Mies Karsenmeijer. En ze hadden even de leiding over het koor... Het repertoire bestond uit vrolijke, frisse en romantische liedjes. De meisjes zongen voornamelijk in het Nederlands. En in 1960 werd de heer Peter uitgebracht. En een jaar later werden durkjes gehaald met O Tom. En in 1965 met Peter weet het beter. En voor de Tweede Kamerverkiezing van 2012 gingen de ex-leden... voor de campagne van de Partij 50 Plus de tekst aanpassen tot Henky. Dan hadden ze twee zetels behaalden bij de lijsttrekker Henk Krol... En ik heb voor u klaarstaan een iets minder bekende hit, maar wel een leuke plaats. De jongen waar ik van hou. Sweet 16, nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort.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 Wat jij krijgt van mij, dat krijg ik van jou. Wat jij krijgt van mij, dat krijg ik van jou. Dat was vader Abraham. Samen met Walter, met Papi betaal nu maar gauw. En daarvoor hoorde Johnny Hoes met Poppen CFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort... Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee terug op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. De tijd zit erop, een uurtje is kort, maar niet getreurd. Aanstaande zaterdag kunt u dit programma nogmaals beluisteren. Tussen 1 en 2. Hier op CFM Zandvoort en anders volgende week. Dinsdag vanaf 11 uur ben ik weer bij u. Met weer een uur lang alleen maar mooie Hollandstalige muziek. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere Liesbeth List. Misschien nog Ronnie Tober, maar eerst die Anja. Ik heb me zo in jou vergist. En ik zeg: misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Ik heb me zo in jou.